7 uur. Nou, ik ben niet tegen volledig geïnformeerd worden... maar de Volkskrat gaat wel echt ver vanmorgen. In een verhaal over het herkennen van de juiste hond... voor het geval u er eentje in huis wilt halen... geven ze de volgende tips. U herkent de juiste hond aan het postuur van een hond... het hebben van een snuit en een staart. Het staat er echt. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal deze zaterdagochtend. Ja, het schijnt zo erg te zijn dat sommige honden zelfs die basisuiterlijkheden niet meer hebben. Zo ver doorgefokt worden ze. Dat is dan de strekking van het verhaal. Het wolfachtige dat een hond moet hebben, daar stammen ze immers vanaf. Dat moet nog zichtbaar zijn als u op zoek bent naar een niet doorgefokte hond. Snuit en staart dus, we schrijven het op. Kop van het komend uur, China en Blerik. Staart is schelpen tellen in België, maar eerst Ember Brandsen met een overzicht van het nieuws.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 Yeah. <sighs>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 De coalitiepartijen hebben in het regeerakkoord afgesproken... dat gemeenten sociale huurwoningen juist moeten voorkopen als dat kan... om zo voor de middengroepen meer huizen beschikbaar te krijgen. En de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Seehofer heeft veel kritiek gekregen na uitspraken over de islam. In een interview met de krant Bild zei hij dat de islam niet bij Duitsland hoort... Moslims die nu in het land wonen horen vanzelfsprekend wel bij Duitsland, voegde hij eraan toe, maar dat betekent volgens de CSU-minister niet dat Duitsland zijn tradities en gebruiken moet opgeven. Seehovers' uitspraken lokte felle kritiek uit van coalitiepartner SPD. Ook bondskanselier Merkel reageerde en distancieerde zich van Seehofer.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 het NOS Radio nieuwsjournaal. We beginnen met China, want de Chinese president Xi is unaniem herbenoemd. En vorige week werd ook al besloten dat hij de mogelijkheid krijgt onbeperkt aan de macht te blijven. En er is nu ook een nieuwe tweede man, Wang Qishan... werd benoemd als vicepresident. Contact daarover met onze correspondent Marieke de Vries in Peking. Marieke. Nou ja, uh, Xi is dus unaniem gekozen. Dat viel te verwachten. Ja hoor, dat viel uh, absoluut te verwachten. Um, kijk, het parlement van China, 29 man sterk. Dat zijn mensen die uh, speciaal zijn aangewezen om in dit parlement plaats te nemen... simpelweg omdat ze weinig weerstand bieden. Een handpicked parlement wordt dat ook wel genoemd. Dus dit was wel te verwachten dat hij ja, unaniem hergekozen zou worden. Wat uitzonderlijker was, was vorige week... toen er nog twee tegenstemmers waren... over die hè, termijnlimiet die uh, nu uh, niet meer bestaat. Dus dat hij dus eigenlijk voor de rest van zijn leven... president kan blijven. Maar daarvan wordt nu gezegd... Hè, er waren meer grondwetwijzigingen die toen uh, doorgevoerd... Doorgevoerd waren jouw mooie laatste, laatste, was je mooie laatste woord. Maar ik denk niet dat je nog terugkomt. We kijken even of je nog een verbinding kunnen krijgen. Nee, um, Marike, we proberen als je toch nog hoort... op een of andere manier uh, weer contact met je te krijgen. En dan uh, uh, vervolgen wij het gesprek later. Oh, kijk, hoe langer je praat, dan komen dingen toch vaak weer goed. Hè? Dat is in het leven zo. Marike is er ja, weer. Ja hoor. Ja, uh, Marike, goed. Je was, je, wel, je, je, je was blijven hangen dat vorige week er wel tegenstemmen waren... dat dat ging over meerdere uh, grondwetswijzigingen... Uh, ter Precies. verklaring waarom dat er waarschijnlijk tegenstand was. Precies. En uh, vandaag dus unaniem uh, her, uh, hergekozen hè, voor zijn tweede termijn. Ja, ja. Um, uh, uh, dan even naar die, die, die tweede man, die Kishan. Uh, als ik het goed uitspreek trouwens. De, de nieuwe vicepresident. Wat voor iemand is dat? Ja, ja. Zijn, zijn, zijn voornaam is Qi uh, san en zijn achternaam is dus Wang, hè, wat altijd als eerste komt. En Meneer Wang is een, een vertrouweling van Xi Jinping. De afgelopen vijf jaar was hij de anticorruptie Dus hij heeft de afgelopen jaren ontzettend veel uh, ambtenaren vervolgd en ook uh, grote tegenstanders van Xi Jinping Daarmee uit de weg geruimd. De twee mannen gaan al heel lang terug. Zijn beide een onderdeel van een clubje. Zeer machtige tweede generatie communisten. Dus hun ouders waren ook al heel machtig in de tijd van Mao Zedong. Zij zijn dus tweede generatie rode Um, uh, communisten en komen nu dus aan de macht. En wat opmerkelijk was, was dat uh, Wang San niet hergekozen werd... in het permanente comité van de Communistische Partij uh, afgelopen najaar... maar dat hij nu wel terugkeert als vicepresident. En dat geeft een beetje aan wat Xi Jinping wil met die twee functies... van president en hmm. vicepresident. Namelijk dat hij daar veel meer macht in wil leggen. En Wang San is ook een zeer... Uh, sluw onderhandelaar, een, een zeer economisch onderlegd man... heeft handelsgesprekken uh, gevoerd met Europa... en met de Verenigde Staten tussen 2008 en 2013. Hm. En daarvan wordt nu verwacht dat hij dus ook die moeilijke handelsgesprekken... Hè, nu Donald Trump allerlei uh, uh, tarieven wil op gaan leggen... aan China, dat hij die gesprekken nu ook gaat voeren. En dus een belangrijke poot wordt in dit nieuwe kabinet. Ja. Verzet, uh, zie je dat ergens? Ja, ik bedoel, we hebben net al gehoord dat al die mensen die daarover moesten stemmen handpicked zijn. Dus die verzetten zich niet, maar uh, daarbuiten? Nee. Nee, heel weinig. Uh, Xi Jinping is uh, ontzettend populair in eigen land. Uh, hij wordt ook wel Xi Dada genoemd, hè, oompje Xi, uh, liefkozend. Uh, de bevolking uh, heeft het behoorlijk met hem op. Dat komt ook omdat hij veel onder de bevolking begeeft veel meer dan uh, vorige presidenten. Uh, behalve in wat meer intellectuele kring. Mensen die de culturele revolutie bijvoorbeeld hebben meegemaakt onder Mao Zedong, die zich nog kunnen herinneren dus wat het kan betekenen als er te veel macht in de handen van één man komt. Um, die houden wel hun hart vast, maar dat ja, zijn niet heel veel mensen, moet ik eerlijk zeggen. Marieke de Vries, vanuit Peking, dankjewel. Met een stille tocht hebben 200 inwoners van Venlo... twee doodgeschoten inwoners herdacht. Na de schietpartij in november liep het daar in Venlo uit de hand. In een wijk in het Venlose stadsdeel Blerik... belaagde jongeren een flat waar de daders zich schuil zouden houden. Het leidde tot een confrontatie met de politie... en legde een diep wantrouwen in de autoriteiten bloot. Verslaggever Joris van de Kerkhof ging kijken hoe het daar nu in die wijk is. Nou, we waren de winteractiviteiten aan het voorbereiden. En uh, in één keer hoorden we allerlei geluiden. Zoals serenus, helikopter en een hoop mensen die in troepen waren. En hier uit het raam kon je aan deze kant ook zien de helikopter? Ja, de helikopter komen. We eigenlijk voor de verhaal konden we volken. volken. Ja. Ja, en dus, ja, toen was er iets aan de hand natuurlijk. Ja, en toen gingen jullie vanuit deze bijzondere woning, want wat, wat is dit voor een woning? Dit is een buurtwoning, dat is een woning waar de bewoners van dit complex uh, activiteiten organiseren voor, uh, voor, voor elkaar. Ja. U bent van de woningbouwcorporatie. u bent van de bewoners, jullie gingen naar beneden? Ja. ja, we zijn samen naar beneden gelopen. Gaan we naar beneden, dat ging op een redelijk tempo waarschijnlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Wat, wat is er aan de hand, wat is er aan de hand? Oké. Okay. Ja, en jammer zelf dan ik, dus... Ja. Uh, ja. Nou, dat nu ook, die loopt als eerste... En jullie hoorden dan die helikopter nog steeds en dachten van ja, wat is er aan de hand? Ja, die kan steeds even blijven. Nee, dus die kwam, we, we dus voor die raam, dicht voorbij komen. Toen we, het ja, moet hierin zijn. Toen we buiten kwamen hier op toen konden we zien dat er allerlei mensen hier aan het rennen waren. Ja, op het plein hiervoor. Ja, het plein hiervoor. Ja, hiervoor, hiervoor dus, uh, en die hier rende ik uh, naar de hoek van het complex toe, dus we dachten, ja, dan is daar iets. Omdat ze meende dat een van de daders waarschijnlijk hier naartoe gelopen was... Dus dat is allemaal verzameld hier. Is de rustige wijk normaal? Hm. Ja, eigenlijk wel. We waren juist bezig de afgelopen tijd om uh, samen met de bewoners... hier allerlei leuke activiteiten te organiseren. Dus dat incident was een beetje jammer dat dat gebeurde. Ja. En uiteindelijk, cynisch misschien wel een beetje... het zorgt voor reuring, meer geld, meer mogelijkheden om de wijk op te knappen. Ja, dat is een beetje bizar hè. En uh, dat, dat is misschien het goede nieuws eraan. Dat, dat meer, nog meer aandacht voor de wijk komt en terecht, het, dat het verdient de wijk ook, dat er nu uh, misschien wel meer mogelijkheden komen om nog verder uh, meer dingen te gaan organiseren hier. Is stille tocht? Waar is die? Hier is aan de overkant een stukje verder. Doet u mee? Ik ga niet mee, nee. Doet u mee? Nee, want ik, eigenlijk ben ik zoals je op mijn stem kunt horen, <laughs> zo in het map moeten leggen. Maar ik wou deze kant straks niet voorbij laten gaan. Dus uh, om toch het positieve van de wijk naar voren te kunnen halen. Nou, dan gaan we weer naar binnen. Dat is ja. veel belangrijker dan. Ja, dat is koud. De stille tocht loopt naar de plek... waar Kemal Zenging is doodgeschoten... augustus vorig jaar. De tocht begint met fakkels en al... op de plek waar Ömer Kuxal is doodgeschoten. Afgelopen november. De broer van Kemal is de organisator. Uh, dit is de zaak van de gemeente. Uh, ze kunnen zeker wat uh, aandoen. En de straat is konvegen... En letterlijk schoonvegen van de, van de rotzooi die op straat ligt? Of... of de criminaliteit? En doet het voor u extra pijn dat uw broer dan daarmee in verband gebracht wordt met de criminaliteit? Er wordt dingen geroepen. Tot heden weten wij het nog niet. En in principe maakt me ook niet zo druk meer. Of het A of B of C is. Ik wil dat de daders opgepakt worden. En gestraft worden. Want we krijgen de... Kemal en de Ömer niet meer terug. Maar één, één, één ding kunnen we wel doen. Zorgen dat de daders opgepakt worden... en ons de rust wordt gegund. Ah. Bij de start van de stille tocht een gebed voor Ömer Kuksel. dan gaan er ongeveer 200 voornamelijk Turkse mensen... een half uur lopen naar het huis waar Kemal Zengin woonde... Waar hij ook voor de deur vermoord is. Ook een gebed voor hem. De zus van Kuxal spreekt. Ook wij willen iedereen bedanken voor, deze, uh, voor de steun de afgelopen tijd en ook vandaag. Ik wil verder niet over de zaak gaan praten, maar ik heb vertrouwen in het OM en daarmee ook de politie. Umar was een zorgzame zoon, voortje. En een vriend. Dus hou jullie hem in jullie hart. Dankjewel. De broer van Kemal Zengin staat nog even stil... bij de moeite die hij heeft met de politie. Dat het onderzoek gestopt is, maar hij heeft nu weer hoop... omdat de politie heeft aangegeven dat ze weer met een onderzoek begonnen zijn. Het is jammer dat er zoveel tijd verloren is gegaan. Vijf maanden lang. En we zitten te wachten op een verslag van een onderzoek... Gun de waarheid voor de rust. Dat was het. Bedankt. Gun de waarheid voor de rust. Dat was dus de wens daarbij, die stille tocht in Blerik in Venlo. En u hoorde Joris van de Kerkhof. U hoort deze ochtend ook weer Ember Bransen. Fijn om je weer te horen hier. in Ja, het is alweer even geleden. Ja, zeker. <laughs> uh, maar wij gaan kijken naar de voorpagina's van de... De krant op deze ja. zaterdagochtend. Ja, onschuldige burgers die hoeven zich geen zorgen te maken... over de nieuwe inlichtingenwet, zegt Kajsa Olekren... minister van Binnenlandse Zaken in het AD. Ze benadrukt dat ze bij het aftappen van een terreurverdachte... de gegevens van onschuldige burgers... eruit worden gefilterd en weggegooid. Ze zegt ook de geheime diensten zijn totaal niet geïnteresseerd... in mails van onschuldige burgers van u of van mij. Volgens reisorganisatie TUI hoeven mensen zich geen zorgen te maken... over de veiligheid van hun vliegtuigen, schrijft de Telegraaf. Reisbureaus worden platgebeld door bezorgde vakantiegangers. Gisteren werd bekend dat de Boeing 787, de Dreamliners... een fabrikagefout hebben, waardoor de brandstoftank kan gaan lekken. Nou, TUI laat weten dat er geen enkele reden is... om uh, niet met die Dreamliners naar de zon te vliegen onderzoek naar MeToo-kwesties op de politieke werkvloer op het Binnenhof... komt er sneller dan gepland. Enquête die Kamerleden kunnen invullen over seksuele intimidatie... en ongewenste omgangsvormen, die zou pas na de zomer komen... wordt nu naar voren getrokken, zo zegt Kamervoorzitter Arie de Telegraaf. Deze week werd bekend dat een medewerker van GroenLinks is ontslagen... omdat een stagiaire melding had gemaakt over aanranding door deze medewerker. En uh, opvallend nieuws, de speech die de Amerikaanse president... John F. Kennedy in 1963 zou geven, op de dag dat hij werd vermoord... die is nu te horen uit zijn eigen mond, meldt de Belgische VRT. Vraagt je af, hoe kan dat? Een spraaktechnologiebedrijf heeft de klanken uit 831 andere toespraken... en radiogesprekken van Kennedy in stukjes geknipt... Hm? Ja, om zijn nooit gegeven toespraak toch in elkaar te kunnen zetten. Ah. Leuk. NOS Radio 1 Journaal. U kent ze wel, van die grootste projecten waar iedereen een mening over heeft en waar voor- en tegenstanders lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. Um, elke gemeente heeft er wel eens mee te maken en dat maakt de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag nog belangrijker. Omdat je als kiezer kunt bepalen welke kant het dan op gaat in zo'n project. In de gemeente Hulst in Zeeuws-Vlaanderen is er zo'n project. Miljoenen moet het gaan kosten. Project Perkpolder. Verslaggever Harro Brouwer zocht uit wat daar aan de hand is. Dit is niet de zee, maar de Westerschelde. En dan kijk ik uit op de dijk. En als je daar dan zo opklimt, glad vanwege het zeewier... dan zie je de vroegere veerhaven Perkpolder. En dan kijk je uit over het mooie Zielse landschap. Een polder, ruim 10 meter lager... Dit moet worden opgehoogd, een gebied van ongeveer een vierkante kilometer. Dat wordt een golfterrein met zes afslagen bovenop de Westerschelderdijk. Aan het woord is Tom Willaard, hij is van de Pro-Perkpoldergroep. Ja, meer huizen, hotel, wellnesscenter. Dat gaat wel heel erg mooi worden in zijn totaliteit, ja. Maar aan de andere kant van deze polder, die dus moet worden opgehoogd... daar is Camping Perkpolder. En daar hebben ze Stichting Schone Polder opgericht want ze zien het project helemaal niet zitten. Onze grootste zorg is uh, dat hier uh, door, door het uh, plotseling uh, verandering van het plan... om het op te hogen met industrieklassegrond... tot gemiddeld 10, 12 meter. Charles en Ingrid Heisler en Marnix Verbrugge, buurman... die woont wel een uh, paar honderd meter verderop. Uh, ik heb de meeste moeite met de grond die er mogelijk voor gebruikt gaat worden... Want industrieklassegrond is vervuilde grond. Uh, dat is uh, grond waar iets mee mis is en waar uh, behoorlijk wat geld ook mee meekomt. Dus dat uh, wil zeggen, dan ga je grond halen en je krijgt geld mee. In plaats van dat je voor hoeft te betalen. En om hoeveel grond gaat het? Uh, rond 8 miljoen kub. waar men het nu over heeft. Maar dat uh, zou best nog wel eens meer kunnen worden. Hoor. Dat doe je niet met een paar vrachtwagens? Dat zijn, om precies te zijn, 400.000 uh, grote vrachtwagens. Frank van Driessen van de partijen Groot-Hontenissen in de gemeente Hulst. U bent wethouder gebiedsontwikkeling Perkpolder. Dat is geen saai onderwerp. Nee, dat is zeker geen saai onderwerp. En uh, we gaan echt niks, uh, niks doen wat helemaal niet uh, zou kunnen... wat onwettig zou zijn, wat schadelijk zou zijn. Dat zou toch echt te uh, hek voor woorden zijn. En dat, dat vind ik wel uh, heel erg jammer... want dan worden we eigenlijk beschuldigd van onbehoorlijk bestuur. En daar, uh, daar hou ik me verder van. Project Perkpolder, het is een ding in de gemeente Hulst. Ook al ligt Perkpolder kilometers van het toeristische plaatje Hulst af. Ja, <laughs> maar ja, daar gaat het de, de politieke debat dan ook over natuurlijk op dit moment en of het echt waar is. Wat is het punt hier in Hulst? Plan Perkpolder, denk ik, hè? Plan Perkpolder willen ze 450 luxe woningen zetten hier. Een jachthaven, een golfbaan, U, een bent, u, u bent het er niet mee eens? Ik niet worden er allerlei wilde verhalen van vervuiling en geen vervuiling. Dus ik weet het niet. Maar is het iets waarvan u denkt dat mensen daar strategisch op gaan stemmen? Aan de Scheldekant van Hulst, ik denk het wel. Heel die hoek Klooster Zanden, was vroeger was dat we zeg maar Toen de pont nog vader, was dat de doorgangsweg. Ja, van Perkpolder naar Kruiningen? Kruiningen, ja. Was dat de doorgangsweg voor de, vanuit Zees-Vlaanderen. Toen dat afgesloten is, ja, is dat toch een beetje een dode hoek geworden natuurlijk. Hè? En dan is het mooi dat ze dit soort initiatieven ontplooien... Om er, toch, uh, ja, om, om er toch beweging in te krijgen, zeg maar. Tom Willaard vond het tijd worden om een pro-perkpoldergroep op te richten. Want hij was de negativiteit rondom het project wel een beetje zat. Als het niet doorgaat, wat betekent dat dan? Ja, dat betekent het exit, einde, dan komt er nooit geen trein meer voorbij die uh, deze kansen gaat bieden die ons ook destijds verteld zijn dat ze zouden komen. Stichting Schone Polder is helemaal niet tegen de ontwikkeling van Perkpolder en daarom komt de stichting met een alternatief plan. Er gaan een heleboel studenten hier eindejaars gaan hier een half jaar aan de slag om te kijken wat de mogelijkheden gaan zijn en dan iets wat bij de streek past. Wat denkt u aan? prachtig strandje wat helemaal uh, opgeknapt zou kunnen worden... Uh, met een kleine strandtent. Gewoon kleinschalig toerisme... wat zich langzaamaan kan uh, uitbreiden zodra daar behoefte aan is. Ja, dat was uh, dus zeer Vlaanderen. Uh, Hulst, om precies te zijn... u hoort een uh, verslag van Harro Brouwer. De nieuw gekozen gemeenteraad in Hulst zal zich na 21 maart... verder buigen over dat project Perkbolder. En dan hoort u daar wellicht meer over hier op NPO Radio 1. Wij gaan naar Marcel van der Steen, onze correspondent. Want vele tienduizenden mensen zijn de afgelopen dagen gevlucht uit de Koerdische stad Afrin in Noord-Syrië. De Turkse bombardementen gaan daar onophoudelijk door. Gisteren was het ook weer een bloedige dag met waarschijnlijk tientallen doden. En mensen zijn dan ook nog doodsbang, uh, vertelt een inwoner van Afrin. Kazir Jadan Jadan, de gauw de Van nee. We kunnen niet uh, slapen, zegt uh, deze man. Een correspondent, Marcel van der Steen. Um, tienduizenden Koerden zijn afvrienden dus al ontvlucht. Waar is het Turkije om te doen, Marcel? Doorgaan tot iedereen dan maar gewoon weg is daar? Ja, lijkt het wel op in ieder geval wat betreft de strijders. Erdogan heeft gezegd om Afrin terug te geven aan de rechtmatige eigenaren. Daarom doen we hier wat we doen. Uh, daarmee bedoelt hij dus inderdaad de Koerdische IPG-strijders verdrijven. Mm -hmm. uh, in zijn ogen zijn dat terroristen aan, uh, aan de PKK gelieerd. Daarmee lijkt het ook op dat hij het gebied uh, in ieder geval voorlopig wil blijven bezetten. Iets wat uiteraard ook niet uh, gewaardeerd zou worden door, uh, door Assad, de Syrische president. Voorlopig gaat de Turkse offensief door... Ja, en, en, de randen aan de grens zijn al helemaal in handen van de Turk. En nu dus de stad uh, Afrin omsingelt. Om, om, en het verzet vanuit de Koerden? Ja, Koerden zijn goed getraind. Uh, ervaren strijders hebben uh, de belangrijkste bijdrage geleverd in de strijd tegen, tegen IS. Met steun van de VS en het Westen. We hebben ook materieel uh, geleverd door het Westen... maar strijden nu tegen een modern, geavanceerd leger. Mm. En voorlopig uh, nou ja, gaat dat voor de Koerden niet goed. Nou ja, vluchtende Koerdische burgers dus. <kwijls> uh, waar gaan ze heen? Kunnen ze ergens heen? Ja, ze kunnen nog naar um, het zuiden, uh, de bergen in uh, voor een deel. Um, dat is nog in handen van de Koerden. Dat deel is ook nog niet, he, wordt nog niet bestookt door de Turken. Um, maar dat gebied wordt natuurlijk wel kleiner, zien we de laatste weken. Um, ja, dan zijn er niet heel veel... Ja, er zijn er wel andere opties, maar ingewikkelde opties... naar het regeringsgebied verder zuidelijk of... Um, uh, richting Idlib, dat is uh, gebied dat nog in handen is... van, uh, van Al-Nusra terroristische organisatie. Um, of via het regeringsgebied naar het noordoosten via Raqqa. Want daar hebben de Koerden ook nog een heel groot deel in handen. Uh, um, nou ja, Turkije, NAVO-bondgenoot. Uh, de andere bondgenoten die ook allemaal actief zijn in het gebied... die kijken gewoon toe? Uh -huh. Ja, dat is natuurlijk toch wel schokkend hier in deze situatie. Koerden waren he, jarenlang... De belangrijkste bondgenoot uh, van de VS, van Europa in de strijd tegen IS, hebben daar de echte belangrijkste rol in gespeeld. Mm -hmm. um, en nu opnieuw eigenlijk, want niet voor het eerst in de regio, in de steek gelaten. Um, want ze worden bestookt door he, die andere bondgenoot, NAVO-lid Turkije. En het Westen doet voorlopig niets, zegt wel het een en ander, mm. um, heeft kritiek, maar uh, uh, ja, daar wordt verder nog niks aan verbonden. Dus het lijkt erop dat, ja, dat het Westen toch kiest voor de relatie met Turkije... Uh, in plaats van de relatie met de Koerden. Ja. Marcel, dan is er uh, natuurlijk een stuk zuidelijker die andere brandhaard. Uh, de rebellenenclave Oost-Kuta uh, ligt onder vuur van de Russen... samen met de troepen van Assad. Uh, ook daar zijn de afgelopen dagen tienduizenden burgers weggevlucht. We hebben de beelden gezien hier. Uh, want die bombardementen gaan maar door. Uh, die mensen kunnen eigenlijk, of konden eigenlijk nergens heen... behalve naar Venlanden gebied. Ja. Mm -hmm. Ja, en dat zie je dus nu toch massaal gebeuren. Hè. De, de schatting is 10.000 of 30.000 ongeveer die uh, um, het gebied hebben verlaten. Vanochtend zouden er alweer 7.000 uh, ook oost kuta hebben verlaten. Vanochtend vroeg. Um, en dat zegt iets over inderdaad de, de, de, de situatie daar. De rampzaligheid van die situatie daar. Dat mensen bereid zijn uiteindelijk uh, om in de armen van hun vijand te lopen, want dat is wat er gebeurt. Zij moeten naar uh, het gebied van Assad, van de Syrische president... van het Syrische leger, en dat is nou juist uh, het leger... dat ook hun, uh, hun, hun deel van stad uh, al maandenlang bombardeert. Uitzichtloos, dat is denk ik het enige woord dat uh, de oms situatie omschrijft. Marcel van der Steen, onze correspondent daar, dank je wel weer ik ga een plaat draaien uit eigen tas en ja dan denk je wat, ja, die is altijd weer te vrolijk eigenlijk na zo'n bericht maar toch um, ik ga maar gewoon draaien want het is wel een hele fijne plaat Leon Bridges is een uh, artiest die u uh, misschien wel eens een keer gehoord hebt en maakt echt van die vintage soul uh, klonk een beetje als Sam Cooke. Uh, uh, deed wel echt zijn oude helden heel erg na. Maar hij heeft nu uh, um, uh, een stap verder gemaakt, vind ik in ieder geval. En nu lijkt hij weer een beetje op D'Angelo. Uh, wat moderner en wat hedendaagser. Nou ja, laten we hem gewoon uh, uh, Leon Bridges uh, 2.0 noemen. Dit is Bad Bad News. Shine, but I can see right you A powder face on a painted fool.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 E-matching. Dating hoger opgeleiden. Zet uw privacy op één. NPO Radio 1. Het is één minuut over half acht. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. De Amerikaanse minister van Justitie heeft voormalige FBI-onderdirecteur Andrew McCabe ontslagen. Twee dagen voor hij met pensioen zou gaan. McCabe zou geen open kaart hebben gespeeld in het onderzoek naar het e-mailschandaal rond Hillary Clinton.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 In Amsterdam is crimineel Jacques B. opgepakt... voor de moord op Heineken-ontvoerder Cor van Hout, meldt de Telegraaf. In het proces tegen Willem Holleder zei zijn zus Astrid gisteren in de rechtbank... dat B. de motorbestuurder waarop de schutter zat. En bij een houtbedrijf in Winschoten heeft een grote brand gewoed. Het vuur brak na middernacht uit bij een houtproducent dus. Brandweer heeft het hout gecontroleerd laten opbranden. Rond zes uur vanochtend was de brand onder controle. Het weer van weerplaza.nl. In een groot deel van het land is het bewolkt... en in het zuiden van het land sneeuwt het ook af en toe licht. De loop van de middag verdwijnt de meeste sneeuw. In het uiterste noorden zijn wat opklaringen... en laat de zon zich vanochtend ook zien. Het is ijzig koud door de vrij krachtige tot harde oostenwind die hier staat. De temperatuur die ligt vanmiddag rond het vriespunt... en daardoor is het voor het gevoel een stuk kouder. Vanavond en vannacht krijgen opklaringen geleidelijk aan de overhand... alleen in het zuiden blijft vrij veel bewolking aanwezig. De temperatuur die daalt vannacht naar zo'n min 3 tot min 6 graden. De oostenwind die blijft gewoon doorstaan en dat geldt ook voor morgen overdag. Dan zijn er wel flinke zonnige perioden en het blijft overal droog. In de middag gaat de oostenwind geleidelijk aan afnemen en wordt matig tot krachtig. Ook maandag veel zon en dan wat minder wind, dan wordt het al een stuk aangenamer. Smiddags dus wordt het dan weer een graad of 4 boven 0.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 Vijf minuten over half acht. U luistert naar het Radio 1-journaal, het NMS Radio 1-journaal om precies te zijn. De Russische president Poetin kan morgen rekenen op de stemmen van de meeste Russen. Zoveel is duidelijk. Toch zijn er behoorlijk grote verschillen. De steden stemmen minder massaal op hem dan de rest van Rusland. Moskou al helemaal. En ook binnen Moskou is het niet eenduidig. Correspondent David-Jan Godfra bezocht twee verschillende wijken. Nekrasovka is zo'n typische Moskouse buitenwijk. Het enige noemenswaardige is de centrale die een groot deel van het afvalwater van de Russische hoofdstad zuivert. De inkomens zijn er laag, de flatgebouwen hoog. In 2012 stemde bijna 57% hier op Poetin, het hoogste percentage van heel Moskou. Overigens nog altijd een procent of 6 minder dan landelijk. Een man staat bij de Schommel op een speelplaatsje... bij een flatgebouw van 25 verdiepingen. Waarom stemmen ze hier in Nekrasovka in meerderheid op Poetin? Omdat hij veel meer heeft gedaan dan wie dan ook... en ook meer dan wie dan ook zou kunnen. Daarom denk ik dat hij nu weer wint. Even verderop loopt een wat oudere man met een bommus. Het vriest een graad of tien. Ik zeg niet op wie ik stem, zegt hij, maar in ieder geval op een goed mens. Alleen op Poetin voelt hij er lachend aan toe. En bij een stoplicht op de belangrijkste straat van de wijk... zat een vrouw met haar dochtertje. Wie is de president? vraagt het meisje. Voor president. <laughs> Vladimir Vladimirovich, Putin. <laughs> Vladimir Vladimirovich weet ze. Poetin dus. En als het aan haar moeder ligt, wordt hij het na een zondag weer. Uh, Vladimir het land heeft een sterke president nodig. En Vladimir Vladimirovich is de sterkste van de kandidaten. Een sterke man op het wereldtoneel. Het contrast met Nekrasovka kan ze wat niet groter. In de wijk Sokol, dichtbij het centrum, staan echte huizen. Een zeldzaamheid in Moskou, waar hoogbouw de norm is. Hier wonen intellectuelen, kunstenaars... en mensen die over het algemeen een stuk meer te besteden hebben... dan in Nekrasovka. Sokol is de allerbeste wijk van Moskou... vindt een dik ingepakte oudere mevrouw met rode wangen. Het is groen en rustig... Er is hier een hele bijzondere sfeer gecreëerd. Ik woon hier bijna 60 jaar en ik kan me geen betere wijk voorstellen. Waarom hier een stuk minder op Poetin wordt gestemd dan elders in de stad? Er wonen hier veel mensen van de oppositie, zo is het nou eenmaal. Ze klitten allemaal samen. Er wonen ook afgevaardigden van Jablaka hier, een van de oppositiepartijen... maar niet van Verenigd Rusland, die Poetin steunt. Op Poetin stemmen? Ik moet er niet aan denken, zegt de man. Alles wat onder hem is opgebouwd, is van hetzelfde laken een pak. zelfde controle houden en vadertje spelen van een kinderlijk land. Laten we het zomaar zeggen. Hoe het ook zij, één ding is zeker. Of laten we zeggen, 99% zeker. Vladimir Poetin wordt morgen gekozen voor zijn vierde termijn als president van Rusland. Ja, want daar twijfelt niemand over. Een reportage was dat vanuit Moskou van onze correspondent David-Jan Godfroy. Het is hier nog aardig koud. U hoorde zojuist zelfs van Weerplaza dat het ijzig koud is. Maar in Italië spreken ze al van de lente, de wielerlente om precies te zijn. Want de renners rijden de eerste grote wielerklassieker van het seizoen daar. Milaan Sanremo. Met iets nieuws. Geo Lippus, goedemorgen. Goedemorgen. Een videoscheids. Ja, en dan ja. wil jij weten wat die video nou, scheidsrechter inhoudt. Nou, ja, ik dacht, uh, ja. Jij, jij, jij begint uh, uit enthousiasme gelijk te vertellen. Maar ja, zeker. Toe. Nou, ja, enthousiast. Ja. Uh, het heeft allemaal een beetje te maken met, met, met allerlei gebeurtenissen. Bijvoorbeeld vorig jaar in de Tour de France... Uh, die finish tussen Sagan en uh, uh, Mark Cavendish. Hè, ja. de, waarbij Cavendish ten val kwam, de elleboog van Sagan. Men wil gewoon sneller kunnen beslissen... Uh, of meteen na afloop van een etappe die in een tumultueuze sprint eindigt... of onderweg al meteen uh, ja. wil men beslissen van wat er voor sancties moeten worden getroffen... tegen bepaalde renners die iets hebben gedaan dat niet mag. Ja. Uh, je weet het ongetwijfeld, in het verleden is er wel eens sprake geweest... in Milaan-Sanremo van een renner, Arno De Maag... die aan de auto had gehangen in de beklimming van de Cipressa. Won trouwens later ook die uh, editie van Milaan-Sanremo. Uh, niet geconstateerd door de jury. Nou, op het moment dat er camera's bij rijden, en die rijden erbij van de televisie... dan kan er ook een jurylid in een hok gaan zitten, net als bij het voetbal... en dan gewoon in de gaten houden wat er gebeurt. En meteen sancties treffen. En daarmee voorkom je dus een hoop... Lende achteraf. Uh, we denken ook terug aan vorig jaar, aan Janny Moscon in bij het wereldkampioenschap in Bergen. Die werd na afloop gedeclasseerd omdat hij uh, uh, ja, gesteerd zou hebben, omdat hij aan de auto gehangen zou hebben. Ja. Stel nou eens dat die Moscon wereldkampioen was geworden. Nu werd hij geen wereldkampioen, maar stel nou dat hij gewonnen had... Ja, dan had je natuurlijk een enorm schandaal gehad. Hè. Eerst wereldkampioen en daarna weer uh, uh, dat wereldkampioenschap ontnomen. Nou, dat willen ze voorkomen. Dus zit er nu een jurylid in een kamertje achter een aantal televisieschermen... kan ook allerlei uh, zaken terugspoelen, kan herhalingen bekijken... en kan dan ook meteen ingrijpen. Dus een renner kan al tijdens de koers uit koers genomen worden... als hij iets hij heeft gedaan. En dat willen ze nu gaan invoeren. Uh, maar, ik bedoel, bij voetbal kennen we dit inmiddels. en Er zijn meer sporten. Het ijshockey heeft het ook. En dat is natuurlijk op een veld. En daar kun je 100.000 kamers ophangen. En dan kun je elk hoekje van in beeld brengen. Bij het wielrennen is het natuurlijk wat anders. Daar komt dat smokkelen ook een beetje vandaan. Je, je voelt je soms onbespied, hè? Uh, als renner. Ja. Um, je kan natuurlijk niet alles volgen. Want het veld slaat soms uit elkaar. Uh, groepjes. Zet je dan bij elk groepje een motor met een camera neer? Nee. Nee, nee, de camera's blijven gewoon de camera's die er normaal bij zitten. Uh, nou wordt het wielrennen meestal wel en zeker de grote klassiekers worden meestal wel gecoverd door nogal wat camera's. Hey, het ja. gaat met name ook om de grote klassiekers nu, ook om de grote ronden straks, waar sowieso al heel veel televisie bij is. En ze gaan geen extra camera's inzetten. En natuurlijk, je zult altijd renners houden die slim genoeg zijn om te wachten dat die camera even uit de buurt is. Ja. En dan maar eens gewoon eventjes iets doen, bijvoorbeeld een tijdje aan de auto gaan hangen. En dan maar eens gaan kijken van, van of niemand het gezien heeft. Maar goed, je je moet nu wel extra opletten, uh, meer opletten dan vroeger. Want vroeger moest je vooral opletten op die mannetjes op een motor of in een auto... die ja. dan vlak achter je zaten en die dan met eigen ogen moesten zien wat er gebeurde. En bijvoorbeeld, als er een hele grote valpartij is geweest... afgelopen weekend in de Ronde van Drenthe is dat nog wel gebeurd, bij de vrouwen... dan staat zo'n jurylid ook geblokkeerd achter die valpartij. Wat er daarvoor gebeurt, dat weet dan niemand. Ja. En dan kan er dus inderdaad, dan is er een soort no man's land... dan kan iedereen doen wat hij wil en, en dat willen ze voorkomen. Ik dacht nog aan drones, die kunnen er gewoon boven. weet je, je alles volgen. Dat zou ook nog kunnen, maar ja, ja ga ja. maar eens drones uh, over 300 kilometer. Ja. Want daar praten we over met ja. Milaanse Remo boven de koers hangen. Dat is maar. vrij onmogelijk. Het sportieve, laten we dat niet vergeten vandaag. Uh, wie zijn de grote kanshemmers? Ja, ik, één naam springt er echt bovenuit. Dat is Peter Sagan. Uh, dit jaar trouwens nog geen koers uh, gewonnen. Uh, in uh, tirreno Adriatico tenminste niet. Want uh, daar had hij vorig jaar wel uh, toegeslagen. Dat was de ideale voorbereiding voor hem. Dit jaar is hij drie keer tweede geworden in die wedstrijd. Uh, maar het is echt de grote favoriet. Vooral ook omdat hij vorig jaar echt op de streep klop kreeg van Michael Kwiatkowski. En daar is een beetje een polemiek over ontstaan. Sagan heeft gezegd dat hij heel graag Menaans Remo wil winnen... maar dan wel op een attractievere manier dan de winnaar van vorig jaar. En... Ja, Een beetje gelijk heeft hij, want Kwiatkowski besloot in de slotfase van de koers... Uh, in het wiel van Sagan te gaan zitten. Ja. Omdat hij wist dat hij eigenlijk een minder sterke sprinter was dan Sagan. Hij won dus het sprintje. Maar aan de andere kant, Sagan moet niet zeuren. Want vorig jaar werd hij weer wereldkampioen. En we hebben hem de hele wedstrijd niet gezien, behalve in de laatste kilometers. Ja. Dus uh, het gebeurt gewoon. De slimste renner wint soms ook wel. Ja, en bij een sprint dan uh, hopen wij vaak op Dylan Groenewegen... Uh, en daar gaat het goed mee dit seizoen, want hij heeft al vijf overwinningen gehaald. Maar hij doet niet mee. Is, is dat niet jammer dat hij nou deze laat liggen? Ja, persoonlijk vind ik het heel jammer. Uh, ik begrijp zijn verhaal wel. Hij zegt, ik wil me toch meer gaan richten op de voorjaarsklassiekers die in een sprint kunnen eindigen. Denk daarbij aan Gent-Wevelgem. Denk aan Dwars door Vlaanderen, een semi-klassieker. Uh, die koersen zijn ook iets korter. Hij zegt ook, ik heb niet specifiek getraind... voor die enorme lengte van milaan San Remo. Dat is de enige klassieker die bijna de 300 kilometer aantikt. Ah, ja. En daar moet je gewoon op een andere manier voor trainen. Hij heeft vooral op snelheid, op, op, op, op ja, de, de, de power getraind. En dan heeft hij gewoon het idee... dat kan hij dan maar beter doen in die andere koersen. Maar ik vind het wel jammer, want hij was zeker een kanshebber geweest. We gaan weer genieten vandaag van de koers. Milaan Sanremo, Dankjewel Gio. Hello Radio In Rotterdam protesteren oldtimerbezitters vandaag tegen de volgens hun symbolische milieuzone in die stad daar. De oude auto's mogen de stad niet meer in en dat willen die oldtimerbezitters natuurlijk wel. Verslaggever Matthijs Holtrop is bij dat protest vandaag en is nu alvast bij de initiatiefnemer. Dat is Niels Ham. Matthijs, wat voor oldtimers heeft deze meneer Ham eigenlijk? Ja, in een loods bij IJsselmonde, een beetje afgelegen stuk. Daar staat een snoek, zie ik al, een eend. Uh, staat hier nog meer? Niels van Ham. Ja, goedemorgen. Er staat hier een hele hoop, hele hoop mooie oude auto's. Ja, daar heb je eentje meegenomen. Wat is dat precies? Dat is een minivan uit 1978. Ja, de typische mini-kenmerken zie ik wel. Die grote koplampen, ja. spiegeltjes. Ja, laag natuurlijk. Het komt ongeveer tot onze borstkas, denk ik zo, in hoogte. Klein. Wel vrij lang. Ja, inderdaad. Ja, het, is een, het is een hele bijzondere auto. Het is, het is een bestelwagen, een mini-bestelwagen. Met een, met een koepelblokje erin. Heel bijzonder. Straks gaan we even horen. Eerst ja. even die uh, milieuzone. Al die auto's die hier staan, die mogen daar niet in? Het overgrote deel van de auto's niet. Er is een uitzondering gemaakt voor 40 jaar... 40 jaar en ouder. Maar uh, de gemeente Rotterdam die denkt dat, de, uh, dat door het weren... van een klein groepje benzinerijdende klassiekers... Uh, de luchtkwaliteit in de stad uh, gaat verbeteren. Ja, ze hebben toch niet alleen op u gemunt met de klassieke auto's? En dat zal ongetwijfeld niet de eerste instantie de bedoeling zijn geweest. Maar dat, dat is wel de, het effect van alle maatregelen die er nu liggen. Er wordt gewoon een grote groep hobbyisten aangepakt. Terwijl zinloos, het, het, het, het, het, het volkomen zinloos is. En dat heeft de rechter ondertussen ook al wel aangetoond. Maar het gaat om uitstoot, om... Uh... Ja, vieze gassen. Daar wil de gemeente iets aan doen. Hoe kunt u daar nou mee oneens zijn? Daar zijn we het heel erg mee eens. Daar moet je juist iets aan doen, aan die, aan die, uh, aan die uitlaatgassen. Maar ondertussen is ook gebleken dat het overgrote deel van het verkeer in Rotterdam forensenverkeer is. En dat zijn niet wij. Wij wonen in deze stad. Wij rijden met, niet met onze autootjes in deze stad, omdat we het zo graag willen. Ik fiets in de stad, want ik woon er en ik werk er. Uh, en het overgrote deel van het verkeer is niet het oldtimerverkeer wat nu geweerd wordt. Hoe komt het dan dat juist die oldtimers daar het slachtoffer van worden, volgens u? Ik denk gewoon dat de gemeente bedacht heeft... dat het een lekker makkelijke groep is die wel, die wel te weren is. Ik denk dat niemand bedacht heeft vooraf... dat er zo'n grote weerstand zou ontstaan... door het weren van het kleine groepje mensen. Ja, maar... Um, u bent ook naar de rechter gegaan. Ja. Er was ook geen... Uh, geen Je ja, ge hebt niet volledig gelijk gekregen. Laat ik het uh, voorzichtig zeggen. We hebben niet volledig gelijk gekregen, inderdaad. Uh, de, de benzineauto's die mogen er ondertussen weer in, hè, na uitspraak van de rechter. De dieselauto's nog niet. En dat is ook heel raar. Want juist die dieselauto's, dat zijn een paar campertjes die in de stad uh, uh, staan. Die mensen gebruiken om de stad uit te gaan. En dat zijn een paar uh, uh, oude bedrijfswagertjes. Misschien van ondernemers, die worden, die worden aangepakt. Ik zou zeggen, start hem even, dan kun, ja. kan ik hem even horen. Dat is die ruimte, die ruikt naar benzine, naar uitlaatgassen. Maar ook het uh, domein is van de hobbyisten, waar hier uh, aan de auto's wordt gesleuteld. Kijk, de lampen gaan al aan als contact wordt gemaakt. Dat is een stevig modeltje voor zo'n klein autootje. Ja, zeker. Hij maakt ook, heel, ook een heel fijn geluidje. Om half tien geloof ik. Dan, uh, ja, rond half tien dan gaan we verzamelen in Rotterdam-Zuid. En dan komt er een hele lange optocht. En Hoek van Holland met al die oldtimers als protestrit. Om te laten zien dat die oldtimers uh, in Rotterdam thuis horen. Ja, klinkt lekker. Matthijs Holtrop was dat vanuit Rotterdam. Hoor, hoor je straks nog eventjes. 12 minuten voor acht, het sportnieuws, Ember. Ja, bij Willem van Hanegem die is weer gezond verklaard. Bij de oud-voetballer werd eind vorig jaar prostaatkanker ontdekt. Daar is hij de afgelopen tijd voor behandeld en met succes. Van Hanegem vindt het wel gek om geen patiënt meer te zijn... zegt hij tegen het AD. Ik laat het even bezinken, blijf rustig doen. Lijkt me onverstandig als ik nu opeens wel heel hard op een fiets ga rossen. Maar het is een fijne gedachte dat de kans groot is... dat ik volgend jaar 75 word, zo zegt hij. Het gaat op dit moment veel over de inzet van videoscheidsrechters in het voetbal. De FIFA heeft bekendgemaakt dat ze tijdens het komende WK in Rusland met een videoscheids gaan werken. En ook bij steeds meer internationale clubs wordt de videoarbitrage ingezet. In Nederland zijn er nu alleen nog maar experimenten in de KNVB-beker. Maar maandag besluiten de clubs over videoarbitrage in de eredivisie. En nog even terug naar de FIFA. De Wereldvoetbalbond beslist op 13 juni... waar het WK van 2026 wordt gehouden. Gaat dus een samenwerkingsverband van Canada, de VS en Mexico... of een WK in Marokko fc twente trainer Gert-Jan Verbeek dan, die herkent zich totaal niet in de kritiek van de supportersgroep. Supporters vinden dat hij niet meer als analist op tv moet verschijnen en dat hij zijn tijd beter kan besteden aan het redden van de club die in degradatienood verkeert. Ik heb er wel begrip voor, begrijp ik, doe, doe ik het niet. zeg ik al, ik vind het hypocriet. Ja, waarom het ene programma wel en het andere programma niet? En, en waarom op basis van resultaten? Had ik 10 punten meer gehad of 20 punten meer, dan was het geen discussie geweest. En volgens mij gaat het daar dan niet om wordt alleen het resultaat gekeken. Die is negatief. Daar kan ik alleen maar mee eens zijn. Ja, toch wil Verbeek geen olie op het vuur gooien. En daarom zal hij voorlopig niet meer op tv verschijnen. Ten slotte, Lennart T. Dat is nu al de meest besproken voetballer van het weekend. Hij doet niet eens mee. T. is van VVV Venlo en ontbreekt bij de uitwedstrijd tegen PSV vanavond. Omdat hij een stamceltransplantatie ondergaat. Daarmee helpt hij een leukemiepatiënt. In Eindhoven vinden ze T.'s actie zo mooi dat supporters van PSV hebben opgeroepen om in de elfde minuut voor Tieten applaudisseren. Ah, ja. Mooi, dat was Moi het dan. sportnieuws van dit moment. Amber, dankjewel. We zijn bezig met het verhaal van Sjaak B. die in, uh, ineens is uh, opgepakt en heeft te maken met een verklaring van uh, Astrid Holleder. En we gaan zo meteen naar Vlaanderen, want uh, ja, je hebt het uh, vlindertellen, en het vogeltellen, maar je hebt zo ook iets zoals het schelp tellen. U hoort het zo. Dat een on the loose. Het is acht minuten. Nee, zes minuten. Ja, dat kan snel gaan. Zo twee minuten. Uh, voor acht. En we gaan het over uh, uh, ja, dingen tellen hebben. Want we worden wel vaker gevraagd om te helpen bij het inventariseren van dieren. Zoals het vogeltellen. Dat is inmiddels vrij ingeburgerd. Ook het vlindertellen is niet meer vreemd. Maar voor het eerst wordt mensen nu gevraagd om schelpen te tellen. Weliswaar in België, aan de Vlaamse kust. Want het Vlaams Instituut voor de Zee... organiseert deze eerste grote schelpenteldag. Bioloog Jan Seys is daaraan verbonden... aan dat Vlaamse Instituut voor de Zee. Meneer Seys, goedemorgen. Goedemorgen. U had een betere dag kunnen uitkiezen, volgens mij, qua weer. Want het is niet echt strandweer. Ja, dat was in afstand de hulp in Europa van de weermannen. Maar dat is kennelijk niet. Uh, heeft niet geleid tot een mooi resultaat, komt. Nee, nee, Het is hier guur, maar bij u ook, hè? Ja, ja. De sneeuw dwarrelt hier neer. En. Uh, ja. We hopen dat inderdaad de schelpen op zijn minst niet bedekt zullen zijn. Maar we maken er het beste van. Oh ja, dat is natuurlijk ook niet handig. En de opkomst van het aantal deelnemers is daar natuurlijk ook van afhankelijk. Want hoeveel deelnemers heeft u minimaal nodig... om, om deze uh, schelpteldag te laten slagen? Wel, we hebben momenteel zijn meer dan 1200 mensen voorgeregistreerd. Uh, of die natuurlijk zullen opdagen, dat zal ook wel deels van het weer afvangen. Mm -hmm. Anderzijds is ons streefdoel: als we allemaal samen 10.000 schelpen kunnen verzamelen en determineren, dan zullen wij gelukkig zijn. En we maken ons sterk dat dat zal lukken. Ja, en hoe gaat dat? Want uh, nou, ze komen, neem ik aan, naar een paar uh, aangewezen plekken aan het strand. En dan? Ja, inderdaad, er zijn dus tien telposten. We hebben hier tien kustgemeentes en in elke gemeente is er een tent voorzien of een gebouw. Daar zijn schelpenkenners aanwezig, die hebben ook een zoekkaart bij zich en die gaan dus het publiek ontvangen daar. Samen naar het strand gaan en daar wordt op een vaste, volgens een vaste methodologie, worden schelpen verzameld. Want wat uiteraard heel belangrijk is, is dat de steekproef die we daar nemen, dat die representatief is. Dus dat je de mensen niet toelaat om bijvoorbeeld gewoon de grootste of de mooiste of nee, de kleur de schelpen eruit te halen. Ja. Maar een mooie steekproef. En hoe doen we dat? Wel, we zeggen gewoon van kijk, zoek een punt in de voetlijn, plaats ja. daar een stokje of een schelp en ga dan eh, spiraalsgewijs vanuit dat punt steeds verder weg terwijl je de eerste honderd schelpen opraapt. Ja. En zo heb je een mooi uh, representatief staal eigenlijk van de schelpen... En als, uh, laten we zeggen, 100 mensen dat doen over de hele kust, uh, en we hopen dat het er meer zullen zijn, dan hebben we 10.000 schelpen ja. herkend. Ik zou niet de schelp plaatsen als eikpunt, want dan pak je buurman die natuurlijk weer weg. Dan weten we niet meer waar je begonnen bent. Maar goed, dat is een uh, klein, uh, kleine onhandigheid ja, misschien. Ja. Um, um, u gaat dan een inzicht krijgen in hoeveel schelpen daar liggen. En daarmee krijgt u een inzicht wat voor dieren er allemaal leven in zee. Want ja, ik bedoel, het zijn natuurlijk de restanten van uh, levende wezens. Tuurlijk, ja. Eh, wel, eh, los van het feit dat we natuurlijk ook de mensen... Eh, het publiek in contact willen brengen met kustnatuur... en met de wetenschap, met de burgerwetenschap... Eh, is inderdaad het wetenschappelijk resultaat... wat we verwachten, toch wel belangrijk. Eh, er is nooit op een dergelijke grote schaal naar schelpen gekeken aan onze kust, dat is één. En we gaan ook letten op gewone schelpen. En als je specialisten vraagt om naar het strand te gaan... en naar schelpen te kijken... dan gaan die natuurlijk die hele zeldzame soorten daaruit halen, want dat is waar ze op kikken. Dat ja. uh, geldt ook een beetje bij vogels. He. Uh, men heeft lange tijd nauwelijks op de mussen gelet... tot op een dag die mussen weg waren. Wel, wij willen vermijden dat op een dag bepaalde algemene schelpen verdwenen zijn... en dat niemand het vermerkt heeft. En... Uh, dat zal dan ook, die tendensen zullen ons iets leren over klimaatveranderingen. Ja. Over bepaalde exotische soorten die binnenkomen, al dan niet het volgehouden, over vervuiling. Ja. En er zijn vandaag een tal van voorbeelden, natuurlijk. Ik ga u veel succes wensen. Doe een handschoen aan, zou ik zeggen. En elke schelp telt mee, dus op die schelp-teldag daar in Vlaanderen. Meneer Sijs. dank u wel. En Radio 1. Ja, het gaat niet goed met de patrijs. Vroeger zag je hem overal en nu nog maar af en toe. Dat was een patrijs. Hoppa, ja, ja. En in de Achterhoek verdwijnen houtwallen en bloeiende bermen... met alle gevolgen voor de natuur. Als er een reed door de wei loopt, verdubbelt de biodiversiteit... namelijk van 1 naar 2. Maar... We hebben daar zo'n hele grote gevolg met. Gelukkig is er in Nationaal Park de Hollandse Duinen... wel veel natuur te vinden. Een hele grote wat? Christenbed. Vrijwilligers denken er dit jaar wel 5000 soorten te tellen. Op NPO Radio 1. Morgenochtend... van.